1 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders en Willemijn Veenhoven. Een hele goede middag. Bij het scheiden van de markt leren we Egon kennen. Jan Driessen, jarenlang hoofdcommunicatie bij de verzekeraar, neemt afscheid. En wij vragen hem wat nou goede communicatie is. Het lot viel in Vrouwenpolder, de bijna 43 miljoen van de postcode-loterij. Maar is zo'n lot wel altijd een goede investering? Nu het NOS-journaal met Jan van der Putten. Hulpverleners hebben alle 52 wetenschappers en toeristen... van het schip gehaald dat in het ijs van Antarctica vastzit. Met een Chinese helikopter is iedereen van boord gehaald... en naar een Australisch schip gebracht. Met dat schip varen ze binnenkort naar Tasmanië. Naar verwachting komen ze daar over ongeveer twee weken aan. Op het Russische schip zijn nu alleen nog de 22 bemanningsleden. Ze blijven aan boord. Het schip zit sinds eerste kerstdag vast in het ijs bij Antarctica. Eerdere pogingen van ijsbrekers om het schip te bereiken mislukten omdat het ijs te dik was. Alle supermarkten hebben vorig jaar een omzetgroei van 2,3 geboekt. Dat zegt marktonderzoeker GFK. Alleen de supermarkten van Jumbo en C1000 bleven iets achter. Economieredacteur Jeroen Schutijzer. Vroeger waren C1000 en Jumbo natuurlijk concurrenten van elkaar. En nu zie je steeds meer plaatsen in Nederland... waar C1000's en Jumbo dicht bij elkaar komen. En dat betekent dat ja, die winkels elkaar een beetje in het vaarwater komen te zitten. C1000 en Jumbo zagen de omzet het afgelopen jaar met maar 2 stijgen. De Jumbo-groep is bezig met ombouwen van C1000-filialen tot Jumbo-supermarkten. In 95 winkels die tot nu toe zijn omgebouwd... voldoen volgens het bedrijf aan de verwachtingen. De vroegere baas van de Rwandese veiligheidsdiensten is vermoord in Zuid-Afrika. Hij werd doodgevonden in een hotelkamer in Johannesburg. Hij ontvluchtte Rwanda zes jaar geleden. Samen met drie andere belangrijke Rwandese vormde hij een oppositiepartij in ballingschap. En die partij beschuldigde Rwandese president Kagame van de moord. In 2011 werden de vier bij verstek veroordeeld voor het in gevaar brengen van de staatsveiligheid. Rwanda heeft een internationaal arrestatiebevel tegen hen uitgevaardigd. De islamitische terreurbeweging Al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid opgeheist voor de bomaanslagen van gisteren op een hotel in Mogadishu in Somalië. Bij de explosies kwamen elf mensen om het leven. Al-Shabaab had het gemunt op functionarissen van de Afrikaanse Vredesmacht in Somalië. In 2012 pleegden zelfmoordterroristen ook een aanslag op dat hotel in Mogadishu. De verkoop van nieuwe auto's is in 2013 met 17 gedaald. Brancheorganisaties Rai en de BOVAG melden dat er iets meer dan 417.000 nieuwe auto's zijn verkocht. In december trok de verkoop nog flink aan door fiscale maatregelen. Maar dat was niet genoeg om de verliezen goed te maken. Het is het tweede jaar op Rij dat de verkoop daalt. En de organisatie hoopt dat dat in 2014 verandert. Maar het is allerminst zeker, zegt de BOVAG. Als we eventjes de, het effect van de fiscaliteit van de autobelastingen terzijde schuiven... dan is even de vraag hoeveel er overblijft van toenemend consumentenvertrouwen. We hopen dat natuurlijk van ganse harten, Maar dat kan je eigenlijk pas zeggen na een maand of twee in 2014. Rij en BOVAG verwachten dat er dit jaar zo'n 400.000 nieuwe auto's worden verkocht. Twee monteurs hebben in Sneek een uur vastgezeten boven in een hoogwerker. Ze zaten vast op een hoogte van 45 meter. De mannen werkten aan een telefoonmast toen hun hoogwerker dienst weigerde. Ze belden de brandweer van Sneek, maar die vond een reddingspoging op die hoogte te gevaarlijk. Een andere monteur wist de hoogwerker uiteindelijk na een uur weer aan de praat te krijgen. Met die twee mannen gaat het goed, zegt de brandweer. De twee personen die in het bakje zaten zijn ongedeerd. Uh, ze waren goed gekleed, dus wat ik heb begrepen hebben ze er ook niet koud gehad. Maar je kunt je voorstellen, als je een uur uh, daarboven in de lucht zit... heb je misschien een mooi uitzicht, maar toch weer snel weer graag... met beide benen op, uh, op de grond. Nou het weer, afwisselend zon en buien. Het is 9 tot 11 graden. Morgen eerst veel bewolking en af en toe regen. morgenmiddag wat zon, maar ook stevige buien. Soms met onweer en forse windstoten. Het wordt een graad of 10. In het weekend blijft het wisselvallig en een graad of 8.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 Antoine Baudaar en Huub Oosterhuis. Hun geloofsopvattingen verschillen hemelsbreed. Maar hebben ze ook iets gemeen? Kijk vanmiddag naar Eeuwen gaat voor ogenblik... om half zes bij RKK op Nederland 2. 100 jaar reclame. 100 jaar beroemd. Dag, ik ben van de... En nou hoort ik dat er hier een vijf is. De tentoonstelling in de beurs van Berlage in Amsterdam. Radio 1 De afgelopen drie minuten. Nou, wat was het? Vijf minuten. Hebben we net heel even tijd gehad om een broodje in onze mond te proppen. En mocht dat hoorbaar zijn, klachten op onze website nieuwsbv.nl. Gaan we het trouwens over hebben? Over geld en klachten. De Nieuwsbv. Met Felix Murders en Willemijn Veenhoven. Ja, we gaan praten over geld, veel geld. Met Marieke van Schuik, directeur van de Nationale Goede Doelen Loterijen. Heel veel geld dus, weten ze inmiddels ook in Vrouwenpolder. En over imago, beeldvorming en de rol erin van communicatie met Jan Driessen. Hij bepaalde jarenlang het beeld van verzekeraar Egon. Kenden jullie elkaar al, voordat je hier ja, elkaar zeker. de hand ja, gaf? Ja, Ja, nou, uh, Prachtig, gala, het Geldgala, met Clinton. Ja. Uh, in, de, in het concertgebouw. Uh, ja. Waar je uh, dat geld mocht weggeven, allemaal naar goede doelen. Ja, en dat echt. is de goede kant van uh, de loterij. En waarom ja. zat jij daar, Jan Driessen? Ik was uitgenodigd door Bill Clinton. Uh, omdat ik in Tuurlijk. november... Doe Bill Clinton no zelf. Ja, de natuurlijk. Foundation, dat is echt waar. Ja. Uh, omdat ik hem in november... Hij doet dat dus voortreffelijk goed. Omdat ik hem in, in november namens de Bond van Adverteerders en de VEA... alle reclameadviesbureaus... Uh, mocht uitnodigen. En toen is hij ook gekomen. Ik mocht hem ook interviewen. Uh, op ons congres uh, van uh, de BVA. Hoe gaat en, uh, dat, een uitnodiging van Bill Clinton? Ja, dat is best ingewikkeld. Uh, hij heeft natuurlijk tientallen mogelijkheden op een dag. Uh, en wij hebben uh, ons congres zo gepland... omdat we zijn reisschema kenden en die op vrijdag... zal ik zeggen, in Denemarken zat en op maandag in uh, uh, Londen moest zijn... en we konden daar precies tussen gaan zitten. Dan is de kans iets groter, maar hij vond het thema... verantwoorde communicatie, daar hebben we het hier dadelijk ook over, denk ik... dat vond hij zo belangrijk dat hij zegt, ik kom daarvoor. Jan Driessen interviewt Bill Clinton. Dat moet dan wel prestatie genoemd worden. We doen in de Nieuws BV ook dagelijks aan politiek. Ja, daarbij struint de redactie alle kanalen af naar groot... maar ook heel klein politiek nieuws. Michelle Molema, wat kwam jij tegen? Nou, ik heb dus een heel klein raadseltje voor jullie. Luister even mee. Ik ben op zoek naar een integere... Spontane, enthousiaste, ondernemende man om samen iets leuks van het leven te maken. Je hebt natuurlijk ook media die je leest en eh, die je luistert. Wat hoge hakken met mij doen is mij voor heel, heel veel pijn bezorgen. En, eh, en, en hele gênante tripjes terug naar huis. Wordt hier geen totale krik! Nou ja, wees dus niet bang. Ik ga jullie niet vragen wie dit waren. Uh, voor wie ze niet herkend heeft dit waren... Boer Willem uit Boershoek Vrouw. Kevin Hofland, ooit voetballer. Georgina Verbaan en Huub Stapel. Um, de vraag is, wat hebben deze mensen met elkaar gemeen? Nee, jammer. Nee, niemand. Ze zitten allemaal in de gemeentepolitiek. Op de een of andere manier. Nou, en over die gemeentepolitiek gaan we het straks hebben. Gaan we naar Amersfoort. Dat straks. Eerst vrouwenpolder. Grote vreugde daar gisteravond. Want er werd een hele hoop geld uitgedeeld door de postcode loterij. Bijna 43 miljoen mogen die blije zeeën eh, verdelen. Want eh, dat was in vrouwenpolder, zeg ik, en dat ligt natuurlijk in Zeeland. 1 112. miljoen 112.222 euro. Dit is gewoon een roes. Marike van Schijk, directeur van de Goede Doelen Loterijen. Uh, was u daar samen met, uh, met Quinty Trustful en Winston Gerstanovic om dat allemaal uit te delen? Nee, ik was er gisteravond niet bij. We wisselen dat af. Het is heel erg leuk namelijk om daarbij te zijn. Uh, zaterdag zal ik er wel naartoe gaan. Dan is het wijkfeest waar het wijkbedrag uh, bekend wordt gemaakt. Ja. Maar ik zat gisteravond in de televisiestudio. En uh, ik was gisterochtend wel aanwezig bij de trekking. Maar dan gaat u zaterdag wel met zo'n envelop en dan... Uh, nou, dat doe dat... ik niet, maar het is wel heel erg leuk om erbij te zijn... en om te zien uh, wat dat allemaal doet in zo'n dorp. Ja, die, die adrenaline, die uh, wil ik wel weer even meemaken. Ja. Nou, is het um, weer elk jaar natuurlijk vast de prik, die kan je. Um, en dit jaar is hij, is hij toch weer groter, ook in tijden van crisis. Dat is wel opvallend. Ja, dat komt omdat wij toch elk jaar nog weer een klein beetje groeien. Dus we kunnen hem ook elk jaar weer een stukje groter maken... Uh, en dat doen we graag. Mensen vinden dat leuk. Het, het roept extra spanning op. Uh, maar het belangrijkste is natuurlijk... het is een heel groot bedrag, maar je deelt het wel. In de eerste plaats natuurlijk de helft in de postcode... en de rest mm -hmm. in de wijk. Dus iedereen die meespeelt in dat dorp, die wint. En dat is het mooie van zo'n groot bedrag. Ja, maar mensen blijven in crisis dus ook gewoon lid worden, kennelijk. Zeker, ja. Dat, uh, het, het is echt een moeilijke tijd. Maar uh, wij zien toch dat wij uh, nog een beetje groeien... met de postcode loterij. En dat, uh, ja, dat vinden wij toch wel bijzonder. En het lukt ons toch nog wel om uh, die verkoop op op peil te houden en dus ja. heel veel geld te blijven geven... aan onze goede doelen. En we wat zo meteen ook nog even over, want het wordt misschien lastiger... als volgend jaar buitenlandse spelers ook op de Nederlandse markten mogen komen. Maar eerst even, heeft u vanochtend de, de Volkskrant gelezen... en nou dan vooral de column van Bert Wagendorp? Nee, die heb ik nog niet gelezen. Nou, lees ik even een stukje voor. Ja. Tenminste, ik vat het even samen. Ja. Hij zegt wat Vrouwenpolder nu overkomt, al die miljoenen... Dus hij zegt zoiets als, dat is eigenlijk een vreed sociaal experiment. Er worden ineens miljoenen in dat dorp gedropt. Mm -hmm. De mensen die, die meespelen met de lot, die zijn in extase. Maar de mensen die, ja, die niks hebben, die niet meedoen, die zijn diep ongelukkig. En hij zegt, ja, eigenlijk als het ware wordt... een hele gemeenschap ontwricht daar. Is daar ook een goed doel voor, om die mensen op te vangen? Die ah, niks hebben gewonnen? En De mensen die niks hebben gewonnen, ja. Nee, dat is natuurlijk altijd zo. Kijk, je speelt mee met een loterij, dan koop je, koop je een lot... en dan win je een prijs. Als je dat bewust niet doet, dan win je geen prijs... Uh, Um, en dat is natuurlijk kan me voorstellen dat dat best vervelend is, hoewel wij zien dat de meeste mensen die dat overkomt, die zeggen ja, uh, god ik heb niet meegespeeld en dus ik gun het mijn buren van harte. Nou, dat ja. is één. Ja, er zijn er niet heel iedereen, veel die dat maar... zeggen hoor. U zag ze ook u, op TV. U doet de nazorg ook? Ja, we doen zeker nazorg. Ook bij zeker... de mensen die geen prijs hebben gehouden. Nou, Vooral bij de mensen die wel een prijs hebben gewonnen. Maar ik denk dat het ook nog wel een heel interessant fenomeen is. En dat hebben we op andere plekken gezien. Is dat als er in een regio heel veel wordt gewonnen... dat dat de economie ook een enorme impuls geeft. Mensen gaan geld uitgeven, gaan hun huis laten opknappen. En dat kan zo'n dorp ook weer een enorme boost geven. Dus ik denk dat het ja. ook voor die hele gemeenschap... Natuurlijk zullen er mensen zijn die het daar lastig mee ja, hebben. Zeker omdat het nu in zo'n klein dorpje valt. En mm -hmm. dat er echt, iedereen kent elkaar en iedereen heeft dezelfde postcode. Dan zou ja. je maar niet meespelen. Ja. Er zijn natuurlijk mensen. Die zijn in het verleden hebben mensen daar ook wel eens. Rechtszaak zijn ze onbegonnen, psychische schade geleden. Trekt u zich dat ook zelf aan? Want u denkt Kijk, van, nou, het is toch wel een beetje zielig voor die mensen waar ik net mee begon, als je een lot koopt dan weet je dat je kan winnen. Als je geen lot komt... Dan koopt U trekt het dan er niet of. aan. Nou ja, ik, ik vind het vervelend voor de mensen. Maar je maakt die keuze uiteindelijk zelf. En ik denk dat het mooie van onze loterij is dat je nog samen wint. Dat je nog deelt. Andere loterijen win je een hele grote prijs voor één persoon. Dus ik denk nog dat dit wel positiever is wat dat betreft. Even uh, de vraag, wat doe je met het geld als je dan in één keer zoveel op je bordje krijgt? Dan, nou, sommige mensen weten het ook echt niet. Oh, nog niks. Er komen ineens op je af, zoiets. En dat, uh... Leuk reisje? Nou, we reizen niet zoveel. We hebben hier zoveel moois. In de buurt. Strand, bossen, veertien meer. We genieten wel, dus... Uh... De Zeeuwse <laughs> nuchterheid en top ja. natuurlijk, hè? Ja. Heel mooi. ja, We hoorden ook, ik uh, kwam net wat collega's tegen die net uit Vrouwpolder kwamen. En iedereen was vandaag ook gewoon weer aan het werk gegaan. En dat adviseren wij ook altijd. Maar gewoon... ze hebben het geld ja. nog niet binnen, dus ze moeten nee. wel werken. Maar goed, je kunt gewoon het beste doorgaan met je leven. Lekker op vakantie gaan en even rustig nadenken wat je, wat je gaat doen. En niet in één keer je hele leven omgooien. En dat doen de mensen in Zeeland zeker ook niet. Ja, Andriese, we kennen elkaar al langer, dus vandaar dat ik soms je zeg. Ik zal me straks proberen te beheersen, maar ja, goed, wat, wat ja. zou je doen met, met zoveel geld? Ik vind, dat, uh, ik vind dat echt wel uh, indringend. Hè? Als, je, als je dat opeens krijgt. En je ziet dat ook bij mensen die daar geen, geen, geen, geen, geen enkel benul van hebben... wat ze daarmee gaan doen. Ik zou er een bedrijf mee willen opbouwen, maar dat ga ik nu ook doen. Maar, maar ik heb niet dat geld gekregen. Maar ik, ik denk dat die psychologie waar we het net over hebben... mijn buurman wel en ik niet, ook een van de drijfveren is... om deze loten zo massaal te kopen. Want Koop zijn die loten? 4 miljoen worden er verkocht. Of of van meer, de postcode loterij? Of nee, ik de postcode loterij is een, een heel goed instituut... omdat het... Uh, zo van wezenlijk belang is voor de Nederlandse cultuur en de Nederlandse sport. En er worden honderden miljoenen, er is echt de sport en de cultuur... mede vanaf afhankelijk geworden in Nederland. Dus ze doen ontzettend veel goed. Maar ik doe ook aan kansberekening. En uh, ik begrijp dat de postcode loterij er nog heel erg positief uitspringt. Maar als er 4 miljoen loten verkocht worden... dan weet ik dat de kans wel heel erg klein is. Dan zijn er toch ook 4 miljoen mensen die uh, gisteren niet gewonnen hebben. Nee, dus je kan het maar beter niet doen. Ik doe niet mee, maar, ja, maar, maar voor het goede andere, doel andere zou, je, zou ik het bijna gaan ja, doen... Ja. Ik had het net even over, heel kort over um, uh, de, de, de buitenlandse con concurrentie. Komt eraan wellicht mm -hmm. hè, volgend jaar. Dan wordt uh, de kansspelmarkt geliberaliseerd. Oftewel, er mogen hier uh, buitenlandse gokbedrijven ook uh, komen. Dan kan Felix een kaartje kopen voor El Gordo. Mm -hmm. Zit hier heel lang op te wachten. Mm -hmm. uh, dat zou kunnen betekenen dat voor jullie de klandizie minder wordt? Ja, het is een, een kleine nuance. Het gaat vooral om online uh, gokbedrijven. We hebben nu een kansspelwet die dateert uit de jaren zestig. Um, en dat betekent dat, uh, ja, dat hij gedateerd is en dat er bijvoorbeeld helemaal, het is illegaal om online te gokken hier in Nederland. Dus de markt wordt geliberaliseerd in de eerste plaats voor online uh, gokbedrijven. En die komen hier de markt op. Maar goed, dat voor... alsnog ja, zou Ja, zeker. Kunnen... Dus Het is betekent... nog niet een mensen... in het algemeen. Maar goed, er komt concurrentie. En op zich vinden wij dat uh, niet slecht. Want uh, mensen vinden het nou eenmaal leuk om ook online te gokken. En daar moet je iets mee. Dat snappen we ook. Dat dat illegaal is, is uh, niet van deze tijd. Maar we hebben in Nederland een heel uh, bijzonder systeem waarbij er Heel veel geld van de loterijen. Vooral van de Goede Doelen loterij, Maar ook van de staatsloterij en de Lotto. Gaat heel veel geld terug naar de samenleving. En daarin zijn we echt uniek in de wereld. En wat wij zeggen is liberaliseren oké. Okay, maar misschien kunnen we het beter moderniseren noemen. Nou ja. En laten we zorgen dat we die opbrengsten voor onze samenleving wel op pijl houden. Ja, maar, betekent, maar betekent dat ook... Sorry, ja. betekent dat, ook, um, dat um, U moet misschien nog harder gaan uh, reclame maken. Mm -hmm. En dat gebeurt natuurlijk al. Ik bedoel vaak krijg je niet zo'n... Uh, Zo'n witte envelop op de mat. Uh, met uh, weer een kraskaart. Waarmee je wordt overgehaald om mee te doen met de postcode loterij. Krijg ik straks. Ik krijg er nu al denk ik 15 per week, krijg ik er straks. Nou, dat kan per echt week. niet. Dat kan echt niet, want nou, zoveel versturen we er zeker veel. niet. Maar veel, ik krijg er veel. Um, nee, ja, goed. Er zijn natuurlijk allerlei manieren om uh, je product aan de man te brengen. Wij hebben als postcode loterij geen verkooppunten... zoals de staatsloterij of de lotto. Onze verkoopkanalen zijn uh, uh, internet, uh, telefoon, mail en post. Op die manier moeten wij onze lot verkopen. Dus wij moeten wel mensen ons product maar kunnen aanbieden. Is zo veel mensen irriteren zich er zo aan. Nou, dat, dat is ook wel iets, denk ik, van een aantal jaar geleden. Onze postvolumes zijn nou. enorm gedaald. Enorm gedaald. Met meer dan 40 procent. Ja. En uh, wij uh, hebben inmiddels ook de mogelijkheid om onze deelnemers veel beter te leren kennen. Dus als mensen geen post willen ontvangen, dan ontvangen ze dat ook oh. niet. Dat kun je ook zelf aangeven als je dat niet wil. Daarin zijn wij heel transparant. Daar gaan we volgens mij ook nog over hebben, over transparantie. Maar ja, het is natuurlijk wel zo als er meer concurrentie komt. Wij we moeten ons product wel uh, aan de man uh, Oftewel, kunnen blijven brengen. Ik, ik krijg toch weer iets meer van die afval op de mat. Nou, dat vraag ik me af, want ik denk dat uh, dat niet het enige is wat we kunnen doen. We moeten gewoon zorgen dat we een interessant product uh, blijven aanbieden. Maar dat maar hoe dan? Al... Nou ja, dat kan ook uh, door leuke campagne te verzinnen. Zoals nu de kanje-campagne met de sprookjes. Uh, dat kan op tv, dat kan op allerlei manieren. Dat hoeft niet per se per post natuurlijk. Ik hou mijn mat vrij. Ja. Dat de Nieuws Mede in het toeristisch gebied aan de Keniaanse kust, vlakbij Mombasa... is vanochtend vroeg een aanslag gepleegd. Er werd een granaat naar een nachtclub gegooid. En na de aanslag, waarbij tien gewonden vielen, gingen de daders vandoor. Ter plaatse is Leon Becks, die daar werkt... voor een Nederlands-Keniaanse Goede Doelenorganisatie. Meneer Becks, hoe ernstig ziet het eruit daar? Nou, op dit moment is het redelijk rustig. En um, nou, vanavond staat de club weer open... Maar er is vanaf wel, uh, wel iets gebeurd waar je ja, wat wel ernstig is. Hebt u informatie erover? En, uh, Kunt u ons uh, wat mededelen? Heb, ja, er is een beetje vertraging op de lijn. Dus het is voor mij lastig om, uh, om iets door te geven. Maar het ziet, uh, ik ben er vanochtend geweest. Ik heb met uh, de barman gesproken die, er, uh, die erbij was. Uh, hij stond er echt naast. We hebben een, uh, vanuit de weg een granaat gegooid... Uh, op de discotheek. Het is een open discotheek. Zijn, um, ja, het is grote, een, een rieten dak. Wat palen en een bar erin. En een danspoor en een, uh, een pooltafel. Het is een, uh, een Keniaanse discotheek. Dus weinig toeristen. Um, vannacht waren er van allerlei feestjes. Omdat het nieuwjaar was. was. Er zijn een aantal discotheken die langs diezelfde weg liggen. En deze discotheek was gratis entree. Dus het was heel interessant voor, voor, echt voor de jeugd om daar naartoe te gaan. En um, ja, er waren heel veel mensen op de been. Uh, heel veel mensen waren te voet. Of omdat dat eigenlijk bijna niet voorkomt. Vaak pakken ze taxis of zo. En nu waren er heel veel mensen gewoon aan het lopen langs de weg. Dus dat was een hele uh, drukke sfeer. En op een gegeven moment en daar, uh, is er een brommel langs gereden. En die heeft een granaat naar de, uh, na de discotheek gegooid. Die is op het dak terechtgekomen. Daar is hij ontploft. En daar is een gat in het dak geslagen. En die granaat is omlaag gevallen. En zijn dus... Genaamscherven zijn eigenlijk. We ja, hebben allemaal mensen geraakt. Tien gewonden, geen zwaar gewonden. Um, een, een kennis van een, van een vriend van mij die is uh, ook uh, geraakt. En dat was, uh, die moet nu even rust houden. Maar de, de club gaat vanavond weer open. En um, ja, de, de, de barman was, uh, was nogal geschrokken, maar die gaat morgen, vroeg, morgenavond weer gewoon aan het werk. En van welke um, kant zou dit geweld kunnen komen, denkt u? Uh, dat weten we niet, dat weten we niet. Er wordt geroepen Else Baat, maar met onze organisatie hebben we ook ervaring... Met, met, met, met medewerkers die dan ontslagen worden en een wraak nemen. En dat ze dan, we dan uh, inbreken, overvallen plegen, dat gebeurt allemaal. Want dat merk je precies aan uh, wanneer de overval, overval gepleegd wordt. We hebben één keer meegemaakt en dat was precies de dag dat het personeel zijn salaris kreeg. Dus dan, dit kan ook een wraakactie zijn van een ex-werknemer. Dus ik kan daar nog niet echt iets van zeggen... Maar er wordt in het, in het nieuws wel al gesproken over Al-Shabaab en dat daar aanwijzingen over zijn, maar het is niet bevestigd volgens mij. Um, ja, dus het is, het, is, het is lastig om daar echt nu al iets over te zeggen. Probeer een beetje in de gaten te houden. En Al-Shabaab is een terroristische moslimorganisatie. Hartelijk dank Leon Bex. Hij werkt daar voor een Nederlands Keniaanse goede doelenorganisatie. Dit is Bruce Springsteen. Oké. Okay. Het gaat over een, een man die boos is op de wereld. En het schijnt dat Bruce Springsteen eerst de titel had, Badlands. En toen dacht ik, dit is een te mooie titel om er geen nummer bij te schrijven. Dat heb ik ook wel eens een en denk ik een aankondiging, dan weet ik niet aan welke gast. Badlands is Bruce Springsteen. oh, oh Den Haag. Op donderdag gaat het in deze rubriek over de gemeentepolitiek. Let wel, 19 maart alweer, dan zijn er de, de gemeenteraadsverkiezingen. Belangrijkste thema, bezuinigingen. En dat gaat zeker spelen in Amersfoort. De stad zit in financieel zwaar weer. Heeft de laatste jaren maar liefst zes wethouders zien vertrekken. Ik sta denk ik heel erg uh, ruim. Zes wethouders zien vertrekken. Kreeg te maken met fraude en uit de hand gelopen bouwprojecten. Ben Stoelinga, u bent uh, lijsttrekker van Amersfoort 2014, een nieuwe partij. Uh, maar u bent zeker geen onbekende, want oud-wethouder uh, van de stad, als ik het goed heb. Dat klopt. Dat klopt ja. Ja. Hoe bent u nou van plan om, om het vertrouwen, na al deze dingen die Felix net uh, opnoemde... om het vertrouwen van de Amersfoortse burger weer terug te winnen? Nou, We hebben een, uh, een uh, groep mensen bij elkaar gevonden die zeggen... dit accepteren we niet langer in, wat er nu in de stad gebeurt. De gemeenteraad is vier jaar bezig geweest met zichzelf en met allerlei... Uh, ellende en, en rechtszaken en fraude onderzoeken en aftredende colleges en, en wethouders. Maar ja, maar dat, dat snap uh, wij, ik. Van, wij, als wij willen gezegd, het anders. Wij zoeken uh, uh, een, een stel mensen die, die naar voren kijken, die naar de toekomst kijken. Dat is uh, heel verstandig overigens. Ja, precies. En niet met elkaar bezig willen zijn. We willen in de wijken, willen wij alles vorm gaan geven. En dat is onze kracht van het plan dat we hebben opgesteld. Met z'n allen. Dus de mensen in de wijken uh, meer uh, voor het zeggen laten hebben. Een soort dus. SP dus. Nee, meer een, een, een gewone een lokale partij die zegt: we gaan voor Amersfoort, we gaan voor onze eigen stad. We zijn niet links, we zijn niet rechts. Maar recht door zee. Maar we gaan recht door zee uiteraard, en we houden van buurten. We houden van buurten. Mensen in de wijken die de, die de, die de buurt kennen, die de mensen kennen, daar gaat het om. Precies. Op die manier het vertrouwen herstellen. Ja. En vertrouwen en, en bezuinigingen, daar, daar draait het nu allemaal om. Hè? Ja. Vooral uh, dat laatste, die bezuinigingen, dat maakt slachtoffers... bijvoorbeeld onder de buurthuizen in de stad. Die moet dicht ja. of, uh, of zelfstandig verder. Zoals bijvoorbeeld in de wijk Randenbroek. Daar hebben ze dat voor elkaar gebokst. Onze verslaggever Robert-Jan Boy die ging op onderzoek uit in die wijk... om te horen hoe belangrijk mensen het buurthuis daar vinden. Uh, mijn vrouw komt er wel. Ja? Die, uh, die zit op gymnastiek. Oh, want dus dat een... gebeurt er ook, kennelijk. Dat gebeurt er ook, ja. Met uh, ja, wat, wat oudere mensen allemaal uit, uh, uit de buurt. Mm. En is het belangrijk, zo'n buurthuis, voor de buurt hier? Zeker, zeker. Waarom? Ja, om, nou, om, uh, voor, de, voor de contacten die, uh, die er allemaal zijn. Daarnaast wordt er gebingo'd, er worden dingen georganiseerd voor de jeugd. En dan ja. misschien voor de allerkleinste. Ja, ja. Uh, en van mij zijn ze niet meer behoren, ze niet meer tot de allerkleinste. Dus. Nee, u heeft hier niet zoveel mee. Nee, nou, ik kan er niet zoveel mee. Maar ik vind het een prachtig initiatief en het moet vooral blijven. Want volgens mij wordt er wel gebruik van gemaakt. Binding? Hey, binding? Ja, ja juist, juist sociaal, juist binding. Juist uh, naar de woorden van de koning, binding. Het klokhuis. Denkt u dan aan een tv-programma over een buurthuis? Buurthuis. En? Hoe ben moeten een paar we keer ben ik er uh, binnen geweest. En wat heeft u gedaan daar dan? Ja, er was, uh, dansen, uh, op de danscursus gezeten daar. Zou je dat ook nog ergens anders kunnen doen? Of bent u dan aangewezen over het buurthuis? Ik denk dat je aangewezen bent voor, het stuk, voor onze mensen dat je daar aangewezen bent. Voor onze mensen? Wat bedoelt daar ja, precies zo mee? Ja, zo'n beetje onze leeftijd, zeg maar. U bedoelt uh, rond de twintig? Ja, nee, ouwe joh. Ik maak een geintje. Oké, okay, nee, dat is goed. <laughs> Dank u wel. Kom ja, <laughs> Robert Jan Boy is ook in het buurthuis geweest, het klokhuys. Dat is overgenomen door vrijwilligers. En daar doen ze enorm hun best. Maar ze lopen nogal tegen wat problemen aan. <tie> de stemming uh, zit er al goed in, hier neer, in het uh, buurthuis. Altijd eigenlijk. Als, als... wij hier op uh, maandagochtend half negen binnenkomen, beginnen we. En als we zondagavond om acht uur afsluiten, is de sfeer nog net zo. Ans ja, en uh, en Ank Furst. Ja. Het duo uh, A-kwadraat, geloof ik. A-kwadraat, ja. ja. daar moet je niet tegenaan lopen. Kan je nee. beter niet doen. Hoezo nee. niet? Nou, wij pakken elkaar heel goed op. Ja, wij blijven altijd staan en we zorgen altijd dat de rest ons niet omduwt. Ja. Dat kan van pas komen in deze baratij, als ik het goed begrijp. Zeg, maar we staan hier nou in de hal van het, uh, van het klokhuis... Gelegen trouwens dat klokhuis, midden tussen de ja, jaren 50 uh, flats. Het wordt een achterstandswijk genoemd. Uh, zelfs, uh, uh, uh, zelfs in Brussel. Zelfs in Brussel. Vanuit Brussel, daar heeft de gemeente geld voor gekregen. Het is wel een mooi gebouw moet ik zeggen. prachtig Een Beetje, gebouw, beetje plat met uh, gele baksteentjes. Ja. Hier dus een grote, ja, een beetje hal. Met een barretje, wat tafeltjes en stoeltjes. Ja. Ik zie daar een zaal. Even kijken, daar zijn ja. twee heren oh, bezig. We ze helemaal uit. En ja. als wij dus uh, veel eters hebben, wat op woensdagavond meestal ja, het geval ja, ja. is... dan hebben we hier soms zo'n 100, 100, hoeveel mensen? 150 ja, Tussen is 120 mensen die hier dan in ons sociale restaurant komen eten. En dan hebben we die ruimte gewoon nodig. En wat voor ruimte zijn er nog meer eigenlijk? Uh, we hebben nog uh, drie ben genoeg Ja, ja, ja, lopen. ja mee. Uh, we hebben een uh, hele mooie keuken. Die keuken is speciaal uh, uh, voor ons uh, sociaal restaurant. Uh, oh, die is nou zo dicht. Die is nu slot. dicht. Ja. Maar is er is vakantie, wordt gekookt hè? door mensen die... Er uh, wordt uh, gekookt door vrijwilligers. Want ja, wij ja, werken ja. hier in het Klokhuis alleen met vrijwilligers. Ja, we ja. hebben hier nog een kleine groepsruimte. Goed daar ruimte. wordt geschilderd, getekend. Er oh, wordt van alles gedaan. Het kijken. Oh. is allemaal gemaakt, alles zit op slot. Ja, het is het natuurlijk vakantietijd. En dan hebben we nog een wat grotere groepsruimte. En hier wordt gemediteerd. Er wordt koersbal gespeeld. Er wordt gedampt. Er wordt van... Alles er gebeurt van alles hier. Ja, we ja. zijn vanaf 1 januari 2012, nee 2013, ja. gegaan van 100 bezoekers per dag naar 200 bezoekers per dag. Het is allemaal commercieel, want er moet voor betaald worden neem ik aan. Nee, het is allemaal sociaal. Nee, maar als ik hier wat voor ruimte wat huren, moet als ik daarvoor uur, betalen. Ja, als ja, als ja. u dat wil huren, dan moet u daarvoor betalen. Want, want het commerciële draagt het sociale, is dat een ja, uitspraak is, ja, van ja, het uh, ja. duo A-kwadraat. Ja, helemaal, ja. helemaal, ja. Dat is de bedoeling. En uh, de gemeenteraad, zoals die er tot een jaar geleden zat... had dat helemaal gesnapt en creëerde ook mogelijkheden voor ons. ja. Daarna kwam er een nieuwe coalitie. En wat gebeurt er nu? Er komt een nieuwe horecawet. En ja, geloof het, Amersfoort het, gaat die horecawet aanscherpen. Dat is een pijnpuntje. Een pijnpuntje. Waarom dat is catastrofaal. Is is zo zo. Ja, hoezo dan? Dat is onze nekslag, Omdat wij dus in het weekend eigenlijk het geld moeten verdienen... Ja. met onze koks die we hebben. En ja. met onze feestjes die we hier kunnen geven. Weet niet een, zeg maar, een oneigenlijke concurrentie voor andere gelegenheden op die manier. Nee, nee wij want wij... We hebben geen, geen cafés hier in de buurt. We hebben geen restaurants en geen cafés hier in de buurt. Zijn, wij zijn geen inloopcafé. Wij organiseren voor de buurt bewonersactiviteiten en die zijn bereid daar een bedrag voor te betalen... maar die zullen nooit naar de commerciële horeca toe gaan... want dan gaan ze niet optreden voor hun vrienden en bekenden. Dan gaan ze niet een lezing organiseren. Moet, dat is juist waar je een wijkcentrum voor nodig maar hebt. Maar daar moet een borrel bij. Soms moet daar een borrel bij. Maar wordt de soep dan zo heet gegeten dat je met sluitingen wordt bedreigd? Als dat niet meer kan. 100% zeker. Dan ja. zijn we echt in, uh, ja, in de dus zomer zijn we dicht. Dan, dat is onze nekslag. Ben is van een nieuwe partij in Amersfoort. Amersfoort 2014. Gaat u hier wat aan doen? Ja, hier gaan we zeker wat aan doen, want dit is halfslachtig beleid. Uh, het is of ondernemerschap en dan zorgen dat ze ook kansen krijgen... om te ondernemen in de wijkcentra. Of je zegt, uh, uh, we gaan allerlei beperkingen opleggen... en dan moet je het goed subsidiëren. Maar wat er nu gebeurd is, strenge regels maken, ondernemerschap aanbieden... en dan vervolgens redden ze het niet... Ja, zo gaan ze het inderdaad niet ook redden. Ook op het moment dat horeca-aangelegenheden of gelegenheden in, in uh, Amersfoort... zich gaan beklagen bij u en zeggen van, wat doet u nou? Ja, maar als je het ondernemerschap wil stimuleren... Dan, moet je het ook, dan mogen het ook mensen uit de horeca zijn die het gaan exploiteren. Dat is allemaal prima. Maar je gaat of voor ondernemerschap of je gaat het subsidiëren. Maar niet wat er nu gebeurt halfslachtig en waardoor de mensen het niet gaan redden. En dat, deze mensen doen alles vrijwillig. Ongelooflijk veel inzet en dan laat je het eigenlijk mislukken. Dus wij vindt zeggen dat het belangrijk rijk voor de ondernemerschap. In Amersfoort. Ja. Goed, dat, dat is geconstateerd. Er moet bezuinigd worden, want het is echt heel erg precair financieel gezien in die stad. Ja. Ja. Waar gaat u dan op bezuinigen? Nou, wij hebben sowieso al een idee en de bestuurskosten van Amersfoort zijn heel hoog. De fracties in de gemeenteraad kunnen het voorbeeld geven. Wij vragen van de wijken om zelf initiatief te nemen... vrijwilligerswerk te doen. En wat zie je in de gemeenteraad gebeuren? Elke fractie krijgt 10.000 euro per jaar... Uh, voor de vergoeding per lid nog eens, uh, nog eens 1.000 euro. We kunnen zo een, een half miljoen kunnen we bezuinigen op de uitgaven aan de fracties. Dan zeg ik, ja. nou mensen, lever ook in, geef het goede voorbeeld... ga in de wijkcentra vergaderen, ga daar met de bewoners in gesprek... en blijf niet in het stadhuis hangen. Een van de mogelijkheden, goed de projecten controleren. Er is in de uh, afgelopen jaren 10 miljoen verloren gegaan bij het Eemhuis. Nou, die 10 miljoen die wordt dan weer ergens vandaan gehaald. Kunnen we allemaal besteden in de stad. Dus betere controle, betere financiële projecten draaien. Mensen toen een gauw, lijnstreker van Amersfoort 2014, hoeveel zetels... Uh, minstens vijf. Dat is vastgelegd, hè? Ja, zeker. Het programma wordt opgenomen. Zeker weten. Door de NSC. Hartelijk dank. Heel goed. goed. De Nieuwsbv. Met Felix Meurders en Willemijn Veenhoven. Hier aan tafel Marike van Schuik van de Postcode Loterij. En we praten zo meteen ook met Jan Driessen. Hij bepaalde jarenlang het gezicht van Egon. Een gesprek over communicatie dus. Dit is Radio 1. Het NRC met Mark Visser. De 52 wetenschappers en toeristen van het schip dat vastzit in het ijs van Antarctica zijn gered. Een Chinese helikopter heeft ze van boord gehaald en naar een Australisch schip gebracht. De bemanning blijft wel aan boord. De islamitische terreurbeweging Al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de bomaanslagen van gisteren op een hotel in Mogadishu in Somalië. Bij de explosies kwamen 11 mensen om het leven. Al-Shabaab had het gemunt op functionarissen van de Afrikaanse vredesmacht in Somalië. En Twee monteurs hebben in Snake een uur vastgezeten in een hoogwerker. Zaten vast op een hoogte van 45 meter. Ze belden de brandweer van Sneek, maar die vond een reddingspoging op die hoogte te gevaarlijk. Andere monteur wist de hoogwerker uiteindelijk na een uur weer aan de praat te krijgen. Toen konden ze eraf. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. De Met de NieuwsBV.nl-update. In mei raasde er een tornado over Oklahoma. Die verwoestte daar heel wat huizen. En Oklahoma, dat ligt op de Bijbelbelt. Het is een beetje het staphorst van Amerika. En dus dankte de overlevenden allemaal hem daarboven. Allemaal, behalve één vrouw. Ik denk dat je de heer moet right? hè? Yeah. Ja. thank je de heer? For that spot, second decision. I, I, I'm older. I'm actually an atheist. Oh, you are, An atheist in Oklahoma, dat zie je niet vaak. En comedian Doug Stanhope, die vond het ook bijzonder. If you think that didn't take balls, you've never been to Oklahoma. Saying I'm an atheist in Oklahoma is like screaming jihad at airport security. Stanhope was zo onder de indruk van de vrouw dat ze zomaar durfde te zeggen dat ze niet in God gelooft, dat hij een inzamelingsactie voor de begon. Dat heeft nu 106 20.000 dollar opgeleverd om een nieuw huis hier te bouwen. Het hele verhaal vind je op de nieuwsbv.nl En daar tref je ook de naakte molrat. Dat best is door Amerikaanse wetenschappers uitgeroepen tot gewervelde van het jaar. Prestigieuze titel. En die molrat heeft het niet op uiterlijk gewonnen. Het is een vrij lelijk, worstvormig dier, maar wel immuun voor kanker. En dus interessant voor wetenschappers. De andere genomineerden voor de titel gewervelde van het jaar. Een alpaca, een gnoe. En Ronnie Tober, die reageerde teleurgesteld. En dan het Nieuwsbericht van de dag. Raphaël en Sabia van der Vaart hebben op oudjaarsavond een limbo-dansje gewaagd. De moeder van Raphaël, Lolita van der Vaart, die trouwens ouder is dan haar naam doet vermoeden... zette een foto ervan op Facebook. En media nemen dat natuurlijk graag over. En terecht, limbo wordt de trend van 2014. Want limbo-dansen, jongens, is hartstikke cool. Want weet je wie het ook doet? David Hasselhoff. Limbo, cool. En alles wat David Hasselhoff doet is natuurlijk cool. David Hasselhoff die onder een stok danst en nog meer... namelijk Koreaanse eetporno en een pauwspin die zijn paringsdans... danst op de YMCA van The Village People. Ja, je moet het zien. Uh, op denieuwsbv.nl dus. En we zijn ook te vinden op Facebook voor de ouderen. En op Twitter. @denieuwsbv. En ik weet toevallig dat jij dol bent op Hasselhoff. Don't hassle the half. Ja, precies. En ik ben Limbo. Jan Driessen, de journalist die overstapte naar de wereld van de communicatie. Ik ga u zeggen, u bent 14 jaar geleden directeur communicatie van Egon. Uh, sinds gisteren bent u daar officieel officiële dienst. En nu schreef u een paar weken geleden een vlammend artikel... over de ontslaggorf bij een ander bedrijf, Achmea. En volgens u ging er daar van alles mis... in de communicatie richting medewerkers en media. Wat was de belangrijkste fout? Ik denk dat ze heel veel goed gedaan hebben, want daar gaat dat nee, artikel eigenlijk over. Wat, maar wat, wat, wat denk ik wat wel journalist. de cruciale fout is, is dat je een, als je een van de grootste reorganisaties hebt... dan moet je tegenwoordig het nieuws het nieuws maken. En er is geen enkele journalist die over zou nemen dat je meer klantbelang centraal gaat stellen... als je duizenden mensen gaat ontslaan. Ja, en dat werd gecommuniceerd. En, en dat werd gecommuniceerd en dat had omgekeerd moeten zijn. En je moet in deze tijd, waarin het echt gaat om snelheid en waarop mensen reageren via social media... en het gebeurde natuurlijk ook direct, dan moet je eerlijk zijn. En, en, en moet die communicatie uh, centraal staan wat het nieuws is. En jullie, met zouden, jullie zouden de rubriek in het op... nieuws niet uh, begonnen zijn. Nee, ik zag een van de directeuren ook uh, op televisie... verklaren wat er aan de hand is bij het ja, bedrijf. Dat Armea. is op zich natuurlijk heel goed. Ja. Maar uh, dat de medewerkers toen nog niet waren? Waar, waar het vond. niet dat de medewerkers nog niet waren geïnformeerd. En uh, ja, je, je, dit soort situaties doe je, doe je zelden goed. Het is een, een niet aan de beurs genoteerd bedrijf, maar ze vallen wel onder dezelfde beursregels. Je kunt dus niet de medewerkers, dat is echt een fabeltje, eerder informeren dan de rest. Je moet iedereen tegelijkertijd uh, informeren. Maar dit is um, toch een maar, echt maar, een hele maar, domme maar, maar, maar Nou ja, je, je bent dus wel aan die, aan die regels gebonden. Dus je moet iedereen tegelijkertijd... Maar dit, was, dit is eerder gaan lekken en toen heeft uh, een van de... Ook besloten geloof ik om dan maar meteen dat interview met de beurs met, met de bestuursvoorzitter live te zetten op internet. Ja, dat, dat zijn dingen die, die dan dan heb je de wet van Murphy en dan gaat alles mis. U hebt een boek geschreven, alles moet deuren kregen we net van u. Ja, uh, het ziet er mooi uit. Uh, ik heb het nog niet gelezen, maar de afgelopen jaren stonden... in het teken van de financiële crisis met veel commotie over bijvoorbeeld hoekepolissen en hoge bonussen ook bij Egon. En ter gelegenheid van uw afscheid daar uh, schreef u dit boekje. Hoe communiceer je verantwoord over zulk negatief nieuws? Dus de vraag naar aanleiding van dit prachtige boekwerk. Nou, ik denk dat je dat de tijd van tegenwoordig waarin je zaken niet meer mooier kunt voorstellen dan ze zijn. En dat konden we 14 jaar geleden nog wel, met reclamecampagnes, met voorlichtingscampagnes, instituten als Egon en andere bedrijven werden nog vertrouwd. Uh, dat vertrouwen is inmiddels weg en, en consumenten die zijn veel beter geïnformeerd, kunnen zich beter organiseren, kunnen met kracht communiceren. Eén uh, enkele klant kan een concern op de knieën krijgen. Daar hebben we ook prachtige voorbeelden van, uh, van gezien. En dat dicteert bedrijven om eerlijk verantwoord te communiceren. En het niet meer mooier te maken dan het is. En dat kan alleen maar, en dat is mijn conclusie na 14 jaar, als alles deugt. Ja, hoe vaak is dit mooier gemaakt dan het is? Ik denk dat dat nog steeds gebeurt. Ik denk dat dat ook maar de, de kern is. 14 jaar van... bij Egon? Nou ja, kijk, als je, als je zomervakanties verkoopt, dan heet het vaak Suntours. En dan heb je prachtige folders waar prachtige zonnige stranden op staan. Ja. En geen regenachtige stranden. En wij hebben misschien iets te veel Suntours verkocht. Hè. Denkend dat de economische voorspoed van de jaren negentig altijd zou voortduren. Nou, daar zijn we. Denk ik in de totale financiële uh, uh, industrie. De hele de financiële branche zijn we daar te naïef in geweest. He, dat we dachten dat als maar die beurskoersen zouden stijgen. En in die zin is het te rooskleurig voorgesteld. Er wordt vaak gezegd dat communicatiemensen dat wat niet deugt proberen te verhullen. Nou dat kan niet meer. dat Is, echt, dat, is, echt, is dat helemaal dat, dat is, nou, verleden nou, tijd? Dat, dat vind ik echt oud. En als het nog gebeurt dan, dan val je echt door de mand. Want je kunt op in in. Dit, in, in deze tijd, waar social media zo krachtig is... kun je zaken niet lang verhullen of mooier maken dan het is. Dat is echt uitgesloten, dat komt naar buiten. En je moet dus eerlijk en oprecht en snel en interactief... Ja. en relevant communiceren. Oh, Marike van Schijck hier nog aan tafel van de Postcode Loterij. Hoe vaak gebeurt dat bij jullie? Toch iets verhullen wat niet deugt? Nou, niet. Niet. Nee, wij uh, willen... Wij, het, is, het is in ons belang. Een loterij in de eerste plaats moet heel betrouwbaar zijn. Onze trekking, dat moet allemaal kloppen. En de mensen moeten weten wat ze kopen. Dus daar, daar gaan we voor en daar staan we voor. En uh, wij willen helemaal niets verhullen. Maar we willen natuurlijk wel een aantrekkelijk aanbod doen. En daar is in het verleden, en ook uh, waar uh, Jan Riesen over praat... natuurlijk gewoon te ver ingegaan... Uh, in de financiële wereld, met name, kennen we die schandalen. Nou, ook, ook bij de loterijen, trouwens, hè? waar nou, een vijfde lot verkocht ja. werd, als waren het. Vijfde van een lot en dat bleek dan niet het geval. Te zijn. Ja, dat... Of je hebt al een prijs terwijl je het eigenlijk niet had. Nou ja, dat, dat is natuurlijk heel vaak gebeurd. Mensen die, die thuis iets krassen en denken: oh jee, ik heb wat gewonnen en dan bleek het toch niet helemaal zo te zijn. Dat is nou, toch... bij ons staat nooit dat je wat gewonnen hebt als dat niet zo is. Maar is in het verleden, nou, uh, je noemt het voorbeeld van onze concurrent uh, wel eens niet goed gecommuniceerd en wij letten daar heel erg goed op dat we dat wel doen. Het staat ergens uh, in de kleine lettertjes? Het staat uh, op, uh, op elke brief die wij versturen of op onze site, maar is, er staat uh, een uitleg. Uh, er staan de spelvoorwaarden. En er staat ook altijd weer een webadres waarop je alle informatie kunt vinden over winkansen, et cetera. Dus alle informatie staat op onze site. Of mensen ook werkelijk uh, dat, dat gaan is een zien. Een maar ja, ja. Nou ja, het is ook wel iets wat ik soms, uh, overal ook op internet moeten we tegenwoordig klikken dat we akkoord gaan met alle voorwaarden. En dat geeft ook een soort zekerheid aan mensen dat, je dan, uh, dat alles uh, akkoord is. Maar wie leest dat nou werkelijk? Uh, transparantie is wat dat betreft ook wel een interessant fenomeen. Want wanneer Breng je nou de informatie juist over? En op een manier die, manier die mensen begrijpen en willen lezen? Nou, en als je willen... zelf ervaring op doet, dan uh, heb je dat snel door, denk ik. Op Jawel, oh, ja, je zeker. Dan, ik ben er ook en heel dan erg komt de er waarschuwingen en banner van: let op, uh, als ja. je dit aanklikt, ja. dan uh, ben je die ja. sigaar. Nee, maar dat, dat, doen nou, ja. Ja, dat, dat gebeurt. En dus dat we moeten natuurlijk, natuurlijk niet doorschieten. Ja. Want er zijn hele grote stappen gemaakt. Ik, ik, ik voel nu, ik ben ook nog een week voorzitter van de Bond van Adverteerders in Nederland. Ik, ik voel toch ook dat we hier en daar aan doorschieten zijn. Ik vind misleiden mag niet. En daar zijn we echt grote stappen in gemaakt. Maar verleiden, en dan transparant zijn en eerlijk Precies. zijn... in alle voorwaarden ja. die er zijn. Met, met verleiden is denk ik niks mis. Ja, ik ga terug naar Egon. Egon had uh, Woekerpolissen, die werden daar verkocht... onder de naam koersplan-overeenkomsten. En de slogan luidde, verdubbel uw spaargeld met koersplan... Wanneer wist u dat er van het verdubbelen helemaal niets terecht kwam? Nou ja, daar zijn we in de jaren natuurlijk achtergekomen. Uh, dat die verwachtingen die in dat tijd, in de jaren negentig heel stuurd? groot wat. Nou, ik ben daar achtergekomen zo in de loop van, van, van de jaren 2003, 2004. U wist uh, het toen, eerder aan de consumenten? Nee, nee, nee dat, ging gelijk, dat ging gelijktijdig op. Uh, en, en, en dat lazen we trouwens ook op de voorpagina's van de Telegraaf. Dus wat dat betreft ging, ging dat echt gelijktijdig. En wat ik net al zei, die, die producten zijn verkocht in de jaren negentig... met andere verwachtingen... En als die tegenvallen, ja, dan heb je echt een probleem. Nou, maar er was een andere oorzaak bij hè, dat het tegenviel. Dat was namelijk dat de premie voor de overlijdensrisicoverzekering gekoppeld was aan het beleggingsproduct. Want Zeker. het was een beleggingsproduct natuurlijk. En in de brochures werd gesuggereerd dat de volledige inleg werd belegd. Maar die premies werden van de inleg dan afgetrokken. En die premies waren niet misselijk. Wel vier tot vijf keer hoger dan normaal. Had u daar geen moeite mee om de klanten zo te besodemieteren? Nou, nu zeg je wel hele harde dingen. Nou. Ik bedoel, dat... dat, dat, dat... Dat nee. meen ik ook echt. Hoor. Ik, ja, nee, maar dat, met de wijsheid van vandaag denk ik ook dat je daar, daar terecht een punt hebt. In die tijd, en dat is hetzelfde zagen we net bij de loterijen... vond men dat volstrekt en branchebreed. En niet alleen bij Egon, maar bij alle financiële instellingen... is dat op dit moment... Was dat zo, is dat zo gedaan? Om, de klanten, is de... om zoveel mogelijk klanten gelden te zakken? Nee, dat is niet het geval. Ik, ik geloof echt oprecht, want ik heb dat in dat tijd... ik kwam ook uit de journalistiek en met brandpunt een netwerk gezeten... en ik heb die kritiek intern ook echt uh, geuit. En toen kwamen de ontwikkelaars, productontwikkelaars... uit Leeuwarden, uit Friesland, die met tranen in de ogen zaten. Dat waren oprechte Friesen En die zeiden, Jan, jij doet net of, uh, of we de zaak opzettelijk misleid hebben. Dat is niet het geval. En met tranen in de ogen zeiden ze, dus dit waren de gewone... Tabellen die de verzekeraars op die tijd hanteerden. Dus van misleiding is daar geen sprake geweest. We zijn, denk ik, wel als hele branche naïef geweest dat die prachtige jaren van de jaren negentig alleen maar door zouden gaan. En een aantal gedupeerden richten toen de stichting Koersplan de weg kwijt op. Ze gingen procederen. Een fragment uit het programma Kassa van september. Nou ja, tot dusver heeft Egon één strategie gehanteerd. En dat is vertragen, vertragen, vertragen. En voor de verzekeraar die als slook een eerlijk overlater uh, hanteert, denk ik dan van. Uh, je mag wel eens een keer een maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Deze zomer is het dan eindelijk zover. Stichting Koersplan de Weg kwijt wint het voor eens en altijd. Egon moet aan 30.000 deelnemers van de stichting schadevergoeding betalen. Maar Egon heeft wel doorgevochten tot het bittere eind. Steeds weer een hoger beroep. En die rechtsgang duurde uiteindelijk acht jaar. Waar waren die tranen toen van die hoge hoogbazen? Nou ja, we hebben doorgevochten omdat we uh, ook vonden... dat we het gelijk aan onze kant hadden. Ja, dat kan en, toch en, niet bestaan, meneer ja, maar Felix, dat, is, dat, dat, dat was hier echt het geval. En ook de, de stichting Koersplan de weg kwijt heeft gezegd. Luister eens, er is nu gekozen voor een premie, een actiepremie van Ora, die buitengewoon laag is. En die, die, die, die uh, achteraf. Laten op... we niet in details treden, maar denkt u dat het imago van Egon een boost die, heeft gekregen? Die heeft, die, dankzij die, heeft deze... daar, die heeft daar zeker onder geschaad. Dankzij deze vertragingstactiek. Waarom doet u dat? Nou, dat is niet aan de communicatie. Het bedrijf zelf heeft daar zorgvuldige afwegingen in gemaakt en heeft dat. Uh, in de loop der jaren. Maar had u daar als communicatiedirecteur iets over te zeggen? Zeker, we hebben daarbij gezeten, ik ook. En, hoe en is he, het he, dan heeft, heeft u gezegd van dit, deze kant moeten we niet opgaan? Nee, dat is een, een proces van, van, van, van jaren geweest... waarin we samen uh, uh, met elkaar besloten hebben... dat we, dat we uh, heel goed uitleggend wat er aan de hand is... dat is een rechtspraak geweest. Ja, en dat is wat er gebeurd is. On, Ongelooflijke lange rechtsgang. Ja, dat weet ik. Traineren, dat duurt, dat traineren duurt. Nee, het is traineren, niet traineren, traineren geweest. Het is, het is op, een, op een hele goede manier samen kijken waar de grenzen lagen. En die producten hebben niet waargemaakt wat, wat ze uiteindelijk hebben opgeleverd. Nou, die stichting Koersplan was al tevreden met de uitspraak van de eerste rechter. Ik dacht, ja. we hebben gewonnen, klaar. Maar Egon ging door. Nou, al op 22 januari 2005 werd er door Kassa aandacht besteed aan die koersplanhandel. Uh, hoe is het dan mogelijk dat u in 2007 een reclamecampagne lanceert met de slogan Eerlijk over later? Wij keken toen uh, vooruit. Het was uh, economisch uh, mooi tijd. We keken maar naar voren toe. Hoe is het dat mogelijk? Uh, we, hebben, we hebben toen ook een finale deal gesloten samen met, uh, met, met de stichting. Koers van de Weg kwijt was daar niet bij. Maar met alle andere stichtingen wel. Met de, de financiële ombudsman en verzekeringen. En toen hebben we gekeken hoe we naar de toekomst toe. Dat het beste zouden kunnen doen. En daar is een, een finale oplossing bedacht. Dus ik had samen met de afdeling communicatie. Samen met de directie. Dachten wij dat we er toen heel goed uitgekomen waren. Met elkaar. En dat we, dat we een goede oplossing hadden. Samen met niet, alle stichtingen. Maar dat was niet zo. Ja dat was wel zo op nee, dat moment. Nee dat was niet zo. Er werd, nog, er werd nog van de ene rechter naar de andere rechter gestapt. Dus dat was absoluut niet het geval. Op dat moment, Felix, dat moment. dachten wij... Ja. we hebben een finale oplossing waar de politiek te... heel blij mee was. Was dit de reden om te vertrekken bij Egon? Nee. Wat was wel nee. de reden? Nee, 14 jaar lang. We hebben fantastische en, en ook goede jaren meegemaakt. Dit is natuurlijk toch een hele lastige communicatiekwestie geweest. Hè. Daar, daar hoef ik niet omheen te draaien. Maar, maar ik dacht na 14 jaar... het is mooi om ook iets anders te gaan doen. En wat gaat u doen? En Ik ga een eigen bedrijf beginnen. Een eigen communicatieadviesbedrijf. Dat wordt een mooi bedrijf? Dat denk ik en dat hoop ik. Want er is veel, veel te doen in die wereld. Hoeveel medewerkers gaat u aannemen? Dat weet ik niet. Ik hoop het klein te kunnen houden. Dus één. en Uw vrouw die Nee Nee, voor... ik, heb geen, ik heb geen vrouw Felix, maar... Je weet het we, niet. We weten het niet. Hartelijk dank, Jan Driessen. De Nieuws PV. De reddingsoperatie bij Antarctica is afgerond. Alle 52 passagiers van het Russische onderzoeksschip dat vastzit in het ijs... die zijn per helikopter naar een Australische ijsbreker gebracht, zo'n 11 kilometer verderop. nos correspondent Robert Portier in Sydney. Robert, is alles uiteindelijk zonder problemen verlopen? Ja, op het eerste gezicht uh, lijkt het wel zo te zijn. De passagiers van het onderzoeksschip die zijn in uh, vijf vluchten overgezet naar die Australische ijsbreker... Via Twitter hebben we inmiddels begrepen dat ze daar te eten en te drinken hebben gekregen. En uh, dat de meeste mensen daarna zijn gaan slapen. Nou, dat is natuurlijk ook niet zo gek. Het is ter plaatse namelijk half twee in de nacht. En uh, zeker na de inspanningen en uh, alle indrukken van vandaag... zal die rust waarschijnlijk voor de meeste mensen heel erg welkom zijn. Ja, je zegt in principe wel is alles zonder problemen. Of op, op het eerste gezicht is alles zonder problemen verlopen. Verwacht je nog wat, wat strubbelingen dan? Nou ja, geen flauw idee. De communicatie met uh, zo'n ijsbreker verloopt heel erg moeizaam. Ja. Uh, op dit moment kunnen wij eigenlijk alleen maar uh, afgaan op wat wij zien op Twitter. Uh, er zijn aan boord uh, journalisten van The Guardian. Die schrijven stukjes, die laten soms een filmpje achter op, uh, op Twitter. Of soms laten ze ook een, ja. een beetje een flatje tekst achter. Ja, en daar leiden wij uit af dat het goed is gegaan. Ja. Nou, die passagiers zitten natuurlijk al sinds kerst vast. Um, waarom, waarom was het nou niet mogelijk om ze meteen met een helikopter weg te halen? Ja, het kon natuurlijk wel, maar in eerste instantie is geprobeerd om uh, dat onderzoekschip zelf uit het ijs te krijgen... zodat het schip samen met de bemanning en de passagiers op eigen kracht kon terugvaren naar Nieuw-Zeeland... waar het vandaan vertrokken is. Uh, daarom is eerst met twee ijsbrekers geprobeerd om een kanaal te maken voor uh, dat schip. Maar uh, ja, die ijsbrekers die waren gearriveerd, die zijn niet sterk genoeg om door het vier meter dikke ijs heen te breken. En toen duidelijk werd dat het schip echt niet van zijn plek zou komen en dat er uh, echt moest worden gewacht op beter weer toen werd besloten om die wetenschappers en de toeristen... met helikopters van boord te halen... en over te brengen naar die Australische ijsbreker. Ja, ik heb ook al wel horen zeggen van... ja, het, het kost natuurlijk enorm veel geld, zo'n reddingsoperatie. Had er niet toch nog even gewacht moeten worden? Nou ja, dat weet je pas achteraf. Uh, in ieder geval zijn de wetenschappers en de toeristen nu van boord gehaald. De uh, bemanning, die zit nog steeds aan boord. Die moet wel wachten tot het uh, weer opknapt. Ze hopen dat uh, dat schip dan uiteindelijk op eigen kracht het ijs kan verlaten. En dat kan rustig een paar weken duren... Lukt dat niet, ja, dan is er in ieder geval een ijsbreker van een nog zwaardere categorie nodig... om deze bemanningsleden te ontzetten. Ja, want die 22-koppige bemanning die zit daar voorlopig oké. Okay. Die hebben genoeg proviant bijvoorbeeld. Ja, ze hebben absoluut genoeg eten en drinken aan boord. Er is ook water, zodat ze zich kunnen douchen. En het schip zelf is sterk genoeg om de kracht van het ijs te weerstaan. Ja. Het is niet beschadigd geraakt in, in al die tijd. Dus ze zitten er voorlopig veilig. Ze zullen alleen geduld moeten hebben. Goed, Robert Portier, dankjewel. Een album is uitgebracht, dat heette 3FM Serious Request 2013. Dus dat is nog vrij jong. En daarvan dit nummer van Raccoon. How I wish for a flame that never dies Like a candle and its flame bring back the light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 shoes of lightning. Let them run. Let them run. Let them run. There's always an ugly duckling. There's always an ugly one. Give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 Like a and its flame bring back the light. Shoes of lightning toch echt een prachtig nummer weer van Raccoon. Matthijs Klein, presentator van Veronica Film. Onze vaste film- en serie-deskundige op donderdag. En we gaan het hebben over de Secret Life of Walter Mitty... van yes. vandaag te zien in de bioscopen. Wat is het voor film? Het is een, een fantasyfilm, een familiefilm, een avonturenfilm. Het gaat eigenlijk over, al ben je... al sta je niet achter je eigen leven en denk je... hoe ga ik het ooit veranderen? Verander het gewoon. En dat is eigenlijk de perfecte film om een nieuw jaar mee te beginnen. En waar is de film op gebaseerd? Het is gebaseerd op een artikel alweer uit 1939. Een kort verhaal eigenlijk. Dat, die stond in een, de in de krant The New Yorker. Die, dat was een verhaal van 2,5 pagina. Dat werd, acht jaar later werd dat een film met Danny Kay in de hoofdrol... over een man die met zijn vrouw in de auto zit... in een enorme sleur verkeerd... en droomt over hoe het leven anders zou kunnen zijn... als hij wat stoerder, wat, wat stoerder was geweest en wat meer ballen had gehad. We hebben een fragmentje, want dit is een remake, hè? Dit is een remake ja. van die film uit 1947. Daarom een fragmentje van. Daniel Goldwyn presents the James Herber story... The Delighted Millions. Starring Danny Kaye, eight times as funny in eight hilarious roles. One as Walter Mitty, the Dauntless Sea Rover, Anatole Mitty, the Mad Hatter, Captain Mitty, Ace of Aces, and in real life, Walter Mitty, the lovable Hentek Dreamer. But can a beautiful vision come true? Can adventure and intrigue rush into his life? We gaan zo praten over deze originele film uit 1947... en vooral ook over de remake, want daar gaat het per slotverrekening over met Matthijs Klein. Maar Mark Visser komt binnen, dus dat zal belangrijk nieuws zijn. Ja, want het grootste deel van de 100 verdachten... die maandagavond werden opgepakt in Veen, wordt vandaag vrijgelaten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Vandaag worden 83 jongeren vrijgelaten. En gisteren mochten al 9 verdachten naar huis. De overige 8 verdachten blijven vastzitten... De politie pakte in de nacht van maandag op dinsdag honderd mensen op. Nadat zij zich tegen de politie hadden gekeerd bij een autobrand. Mark Visser, in hoeverre lijkt deze remake nog op het originele verhaal, Matthijs Klein? Nou, eigenlijk uh, helemaal niet. Het is inderdaad een man die in een sleur zit en droomt over iets anders. Hij uh, trekt zich af en toe even terug uit zijn hoofd. Maar ja, we zijn nu, het is nu 2014. Dus wat er allemaal mogelijk is aan special effects... is natuurlijk ongeëvenaard. Dus dit, uh, uh, uh, het nieuwe verhaal. Ben Stiller zit, werkt in het negatieve archief van Live Magazine. Dus eigenlijk is hij de minst belangrijke man van het hele tijdschrift. Uh, en dan wordt ineens aangekondigd... ja, het blad stopt, want we gaan digitaal verder. En voor die uh, laatste cover van dat blad uh, is een foto nodig en die foto moet jij nu even gaan halen uit het archief. En dan is die foto kwijt. En dan denk oké, okay, nu kan ik alles gaan doen. Indruk maken op dat ene mooie meisje die, die daar ja. op de redactie werkt. En dus ga ik naar Alaska, ga ik de hele wereld over om te zorgen dat die foto weer terecht komt. Fantastisch verhaal natuurlijk. Hij wordt ineens een held. Of het nou allemaal echt gebeurt, of dat alles zich in zijn hoofd afspeelt, dat is eigenlijk de hele film een raadsel, wat het natuurlijk fascinerend maakt. Maar het leuke aan, aan deze film is dat het tien jaar heeft geduurd voordat deze ja. remake tot stand kwam. Maar er is, er is heel veel gedoe om geweest. Hè? Nog steeds... Nou ja, na nog, na, na niet meer, want de film is nu gemaakt. En hij wordt fantastisch bevonden. krijgt Op IMDb krijgt hij echt enorme hoge rating. IMDb is de filmsite mm -hmm. van de wereld. Het idee was tien jaar geleden, ik zat het heel kort te vertellen... Uh, Samuel Caldwin Jr. die dacht... mijn vader heeft ooit die, uh, die film geproduceerd. Ik wil een remake. Toen zei Steven Spielberg, superleuk. Ik ga die regisseren en dan wil ik dat uh, Mike Myers de hoofdrol speelt. Nou, die kregen verschillen van inzicht. Trokken zich allebei terug. Toen zei Samuel Caldwin Jr. Dan gaat Jim Carrey gaat de hoofdrol spelen. Die kregen ook een verschil van inzicht. Toen werd Ron Howard, de regisseur van Devin erbij bijgehaald. Die zei: Ja, nee, Owen Wilson moet het doen. En anders misschien Sessue Baron Cohen, die, oh, weet je, die man Wilson. van Allergy. Oh. Die kregen ook weer allemaal mop met elkaar. Uiteindelijk was daar dus Owen Wilson. Die zei: Ja, maar die film moet toch echt gemaakt worden? Misschien wil mijn vriend Ben Stiller dan toch de hoofdrol spelen. En Ben Stiller zei: Ja, te gek, dat wil ik wel. Maar mm -hmm. wie gaat hem dan regisseren? Ja, nee, niemand. Iedereen ligt nu zo overhoop met elkaar. Toen zei die, Weet je wat? Dan regisseer ik dat ding zelf wel. Maar dus, dus ik ben Stiller in in of, hè, van de Postcode loterij, Is dit een film die u gaat zien? denk je? Ja, ik denk het wel. Ja. Waarom dan? Nou, ik, ik heb ik heb al van een aantal mensen gehoord dat hij heel erg de moeite waard is. Ja. En als jij er zo over praat, dan ga ik hem zeker zien. Terwijl, terwijl als je Matthijs hoort, is ja. Ben Stiller is de laatste in de rij. Oké, okay, nu hoofdrolspeler en, uh, en regisseur. Maar ja. het klinkt een beetje van, het ging down the drain. En nou ja, en dit, dit is er over. Nou, eigenlijk het op het moment, op moment dat Steven Spielberg... of iemand als Steven Spielberg, en er is niemand zoals Steven Spielberg... zijn naam eraan verbindt en die trekt zich terug... dan kan het natuurlijk alleen nog maar misgaan. Want wie is zo goed als Steven Spielberg bij als het om zo'n fantasyfilm gaat? En als dan Ben Stiller... die meer ervaring heeft als acteur dan als regisseur, als regisseur zegt... joh, ik ga het zelf doen, dan kan het eigenlijk alleen maar misgaan. Maar ja, hij krijgt enorm goede kritieken. De film is echt fantastisch. Je, je loopt helemaal blij de wielt uit. Dus het is geslaagd. Dus iedereen moet hem gaan zien. Oh, is het alleen maar om al je goede voornemens van 2014 uit te laten komen? Ik heb het niet zo op die penstiller. Jij? Ik vind het best wel grappig. Ja, ja, ten... ja, ja hij is okay. grappig, maar hij ja. is ook heel goed goede, serieuze ja. rollen. wat natuurlijk heel veel komiek hebben. En dit is zo'n serieuze rol dat hij eigenlijk gelijk je hart pakt. We gaan hem zien. Matthijs Klein, graag tot volgende week. Ja. En uh, hartelijk dank aan Jan Driessen. Hij is communicatieadviseur, begint voor zichzelf. Is aan te raden. Uh, heel benieuwd wanneer we voor het eerst weer over van hem horen. Hartelijk dank ook aan Marieke van Schaik van de Postcode Loterij. En denk eraan, je vindt ons op Facebook en op onze eigen site. Morgen van 7 tot 8. Mangiare. Heel Holland prakt. De nieuwe kookwedstrijd voor heel Nederland. Met lieve Jona voor al uw culinaire vragen... En Clara ten Houten de Lange over haar voedselzandloperkookboek kookboek Lekker Lang Jong. Radio 1. Luister naar Mandiale. Morgen van 7 tot 8. Het nieuws van alle kanten.